Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een groot politieagenten heeft weinig vertrouwen meer in de politiek. Dat blijkt uit een enquête van politiebond ACP onder 1700 politiemensen. De bond wilde achterhalen wat er het eerst moet gebeuren om het werk van de politie te verbeteren. Volgens ACP bleek uit de enquête dat er al veel goede voorstellen zijn gedaan, maar dat die niet worden uitgevoerd. Dat ondermijnt het vertrouwen van de politiemensen in de politiek. De politie pleit al langer voor meer mensen, bevoegdheden en middelen. Kort na nieuwjaar hadden agenten op Twitter openlijk kritiek op minister van de Steur. De problemen met vruchtbaarheidsbehandelingen in het UMC Utrecht zijn groter dan gedacht. Bij 150 vrouwen is de behandeling opgeschort, bevestigt het UMC. Eerder was sprake van 84 vrouwen. Het verschil komt doordat niet alleen de behandelingen in het UMC zelf stil liggen, maar ook in vier ziekenhuizen die van het UMC afhankelijk zijn. Vorige week werd bekend dat in het IVF-laboratorium in Utrecht fouten zijn gemaakt. Daardoor zijn bij de bevruchting van 26 paren mogelijk verkeerde zaadcellen gebruikt. Bij ongelukken op spoorwegovergangen zijn vorig jaar vier mensen om het leven gekomen. 28 mensen raakten gewond. Spoorbeheerder ProRail bevestigt berichten daarover bij BNR. Tussen 1975 en 1980 vielen op overwegen jaarlijks 40 tot 70 doden. Het aantal ongelukken en het aantal slachtoffers daalt al jaren. Overwegen worden beter beveiligd, het aantal overgangen neemt af... en er is meer voorlichting over de gevaren van spoorwegovergangen, zegt ProRail. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat internationale bedrijven meer belasting gaan betalen. Dat schrijft hij in een opiniestuk in het AD. Eind november zei Dijsselbloem nog tegen RTLZ dat de winstbelasting juist omlaag moet om internationaal concurrerend te blijven. Dan het weer nog van tijd tot tijd zon. Vooral in de westelijke kustgebieden nog een winterse bui. En het wordt rond het vriespunt in het oosten tot 5 graden aan de kust. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad, alleen wat drukte op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is bij Purmerend de afrit dicht na een ongeluk. Verkeer kan doorrijden en dan keren bij de af- en oprit Purmerend-Noord. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Heren, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Okay. Um, je had net uh, om de beurt praten, zei uh, meneer Toner tegen mij. Dus uh, ja. ik heb de eerste vraag voor meneer Toner neergelegd. <laughs> ja <laughs> Dat die zat gaat niet in. over de corporate, maar in. die gaat over uh, heel simpel: was deze uh, motie wantrouwen nodig? Ja, die was nodig omdat er een, uh, De meerderheid was onder het college weggevallen. En uh, ja, dan, dan kan je niet meer verder.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 aan de coalitie meedoen aan een brede samenstellende coalitie, coalitie. Een uh, van je eerste opmerkingen was... Uh, laten we een zakenkabinet uh, vormen. Ja. Dus liefst met uh, allemaal. Nee, nee, niet met allemaal. Nee. Maar wel met een hele brede... Uh, Zo breed mogelijk, ja. Maar niet met allemaal. Nee, kijk, ik vind, ik vind dat OPZ... Uh, die heeft zichzelf nu... Uh,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 Eigenlijk, bij Bierman uh, hebben ze uh, een kast gesteld. Dank. Onmogelijk gemaakt. Uh, onmogelijk gemaakt. Ze hebben, uh, bij Cohen hebben ze uh, uh, de stekker eruit getrokken. Ze hebben bij... Uh, Mevrouw, de, de hmm? Mevrouw de Jong. Lieselot. Maar, nou, Lieselot, dan weet, weet ik niet precies hoe dat gegaan is. Maar, uh, dat, uh, maar wat ik wel gezien heb, is dat ze ook bij uh, een nieuwe kandidaat... ook weer uit eigen kring ervoor uh, gezorgd hebben... dat de burgraaf geen wethouder werd...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 Uh, bij uh, ambtelijke fusies dat dat nou niet zo uh, geweldig is. Maar ja. daar gaat het in principe Gert waarschijnlijk ook niet om. En ons eigenlijk ook niet. Het gaat erom dat we uh, op een aantal gebieden hier gewoon achtergebleven zijn. Dus kwaliteit? En dat heet ook doorzettingsmacht. Ik zal een klein voorbeeldje noemen. Um, toen uh, ik op een bepaald moment begonnen ben met uh, Natuurbrug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 Ja, nou mag ik daar ja, wat over zeggen. dat ja, maar dat is, maar, maar dat is uh, geen onderdeel van mijn portefeuille. dus van uh, Michel's portefeuille. Ja. Maar ik zal hem wel wat af en toe wat influisteren. ja Weet u wat het is? Het is eigenlijk uh, hoe, hoe dat gaat met die regelgeving. en bestemmingsplan, wel, niet mag, toekomst, dit en dat. Ontwikkelen, niet ontwikkelen, natuur. Nou goed, al dat soort zaken bij elkaar.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 krijgen vanuit de gemeente Haarlem. En dan bedoel ik krijgen en niet dektaren. Maar nee. nou goed, dat krijg je in de grotere pool ambtenaren waarschijnlijk. Ja. Ja. We gaan even een stukje muziek luisteren en daarna praten we nog even verder.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 Ja. Meneer Toner doet al sinds 1978 naar mij toe prikjes uitdelen toen in het zaten van het VVV nog. Ja, maar dat was terecht. En is nu nog terecht. Dus, nou, uh, dat blijft terecht. Kijk, en Ik hoor u moet... ook wel eens een opmerking maken... zonder dat de microfoon aanstaat, naar meneer Tone. Ja. Zeg meneer Tone, pardon? Ja, maar dan moet je gewoon tegen kunnen. Nee, maar dan je je ben, kunnen we dat van elkaar hebben. Jawel. Je bent, niet, ja, van suiker, je bent ja. niet van suiker gemaakt. Nee. En als je daar niet tegen kan... Uh, tegen een prikje uitdelen... of een, uh, iets uit het verleden naar voren halen... wat opeens 180 graden gedraaid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 Persoonlijke zaken, die moeten daarbij geen rol spelen. En datgene wat de laatste keer gebeurde dus, uh, tussen OPZ en D66... Ja, Duidelijk op de persoon. Dat, had ik, uh, dat had ik van mijn zijn leven nog niet meegemaakt. En ik zit inderdaad sinds 78, heb ik met die politiek te maken, eigenlijk al van 74. Ik heb het nog nooit meegemaakt op die manier. En ik hoop het ook nooit meer mee te maken, want dat is echt buitenproportioneel. Mm. Ja. Maar het wil niet zeggen, en daar ben ik met Michel wel eens... dat je niet oh, al zoete koekjes in gaan zitten bakken. Nee. Lieve koekjes bestaan niet. Nee, maar dat en, heeft met uh, omgangsvormen met, en discussie met, te maken. We precies, kunnen het, het we gaat kunnen om de inhoud. Ja, het gaat om de inhoud. Ja. Je, je kan het over de inhoud niet eens zijn... maar er wel netjes tegen elkaar... Ja, uh, ja maar, ja, maar je, kijk, je, je, je hebt netjes en je hebt netjes. En uh, je, moet ook, je moet er ook van uitgaan. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebikt is. Dat is ook zo. Uh, dus daar... Uh, en, en, en de een die, die, die, die, die zegt het uh, misschien wat onbeholpener uh, dan een ander. En, of een andere keer wat scherper dan een ander. Maar... Um,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 En ik heb nog niet echt uh, wilde teksten bij ons gehoord. Dus in die zin... Valt het en, uh, nog mee, hè? Denk ik ja. dat het allemaal uh, wel uh, meevalt. Uh, in een verband hiermee heb ik een vraag. Stel dat het, uh, aan wie? Uh, nou, degene die luisteren, maar ook degene die... <lacht> <lacht> wat, wat die mensen daar nou van vinden. Als je nou in de raad zit, en je zegt als raad zit... Even tegenwoordigen van een partij.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 Uh, krijgen precies andersom. Zegt de oudere partij, over ons lijkt dat de VVD meedoet. Mm -hmm. En uh, nu zijn we op een bepaald punt beland. Dan zitten die twee partijen nu in hetzelfde schuitje. Ja. Dus die moeten nu gaan samenwerken. En nou, dan dat, zou ik dan... Ja, dan... Die, die, die conclusie wil ik niet trekken. <hijen> nee. Nee. <hijen> en zijn... Waar, waarom zou de OPZ met de VVD moeten samenwerken? Nou, dat zijn de enige oppositiepartijen nog. Dat betekent dus niet dat je, je samen, niet, samen dat moet dat werken. Niet, nee, maar ze zitten wel in één schuitje. En stel dat je daar... Dat een beetje te bouwde stelling, meneer Demmers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 De afspraak is dat er een, een nieuw voorstel komt na raadpleging in informele zin van de raad. En dan, komt er een, en dan wordt er een, een vervolgtraject uitgezet waarbij we hebben afgesproken dat zo mogelijk voor de zomer, maar anders uiterlijk september, er een, een besluit moet komen. Een, nieuw, een nieuwe uh, architect? Of degene nee, nee, die al gekozen nee, nee, nee, is, nee, nee, zeg maar? Nee, nee, nou? nee, nee, op basis van de, van de plannen die er nu liggen, gaat het college aan de slag. Ja. Is de bedoeling, hè, want we moeten nog steeds uh, eerst benoemd worden. Um, nou, maar we dat we daaraan gaan werken. En wat betreft de communicatie, <lacht> hebben we gezegd ja. <lacht> uh,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 Want uh, wij denken wel eens dat als we een, een inloopavond of een voor wat uh, uh, beleggen, dat, dan, uh, dat we dan heel veel goed gedaan hebben. Maar Terwijl dat is niet zo. op die avonden ja. komen altijd dezelfde mensen. <laughs>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 Een opzet van verdelingen gemaakt hè, voor portefeuilleverdeling. Ja. Uh, een van de dingen die jou moet trekken is sport en jeugd. Ja. Met ja, Ja, klopt, ja. En uh, gaat dat op de voet voort zoals je nu is, of uh, zijn daar nog dingen waarvan je zegt van nou dat wil ik toch wel graag in deze periode nog erbij krijgen? Wat, uh, in sport je <lacht> nee, oh, hé, sport. <lacht> en jeugd. Nee, ja, nee, kijk, ik, uh, nee, ik ga vanaf vanaf uh, overmorgen.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 Die is positief. Die is positief. Mm -hmm. En uh, we hebben natuurlijk een top parkeergarage hier. Daarom, ja. uh, heren, ontzettend bedankt voor de komst. Wij uh, spreken elkaar zeker nog volgend jaar, denk ik, een paar keer. En dan zal ik wel wethouden zeggen. Heren. Ja, maar, maar, nee, maar kijk, ik denk toch dat het belangrijk is dat. Want daar is niet naar gepraat. Maar de gesprekken. Want wij hebben een hele fijne, positieve sfeer met elkaar mm -hmm. gesproken. En, ja, is dat fijn, is, ja. en dat is de basis ge geweest voor Wat het vormen leert. van deze coalitie. En, nou, ik denk dat het uitermate belangrijk is. Is, ook om te weten voor iedereen dat, dat wij met z'n elfen Goed met elkaar... Wij ja. zijn, we, zijn, we hebben echt hele prettige gesprekken gehad. Er is, er is, er is geen, geen onvertogen woord gevallen. Er is gewoon goed met en positief, constructief met elkaar gesproken. En, hmm. en nou, ik denk dat dat ook de verdienste was trouwens van mevrouw De Zwart.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 En inderdaad uh, zegt meneer Weijers tegen ons, ik ben de laatste gast van dit uh, jaar. De, de ja, allerlaatste plot. gast, Weijers, ja. Weijers, ja, ja. aangeschoten. Ja. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan even praten over het circuit. En, uh, altijd leuk om even terug te kijken en leuk om uh, naar voren te kijken. Uh, de highlights van uh, afgelopen jaar...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 U nog mutsen muts op hebben. opzetten. Hebben wij ook die van die mutsen voor het winterkampioenschap, voor de Nijas, is traditioneel. Nou vorig jaar werden die niet zo heel erg heftig gedragen, maar <laughs> nee, ik denk waar, dat ja? ze dit ja? jaar wel weer wat meer aftrek zullen gaan ja, doen. Ja. Dus, uh... Leuk, leuk.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 een feit dat Bernard van Oranje met de zakenpartner het sevier heeft overgenomen en ja inmiddels werken we daar dus met z'n allen op siwier tien maanden voor en ja dat is erg. en het gaat goed met z'n ja hartstikke leuk zijn daar veranderingen uit voorgekomen? Nou ja, laat ik zeggen, in de basis, de exploitatie van het circuit blijft natuurlijk zoals die is. We verhuren het circuit voor allerlei activiteiten, met name auto- en motorsport, gerelateerd. En evenementen blijven organiseren natuurlijk. De race-evenementen, maar ook support-evenementen zoals de circuiten en al die andere Cycling-Zandvoort of de stormloop, van alle activiteiten. Dat blijft zo, maar er zal inderdaad wel een verlegging komen ook...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 Een directeur aangetroffen die zich gaat uh, bemoeien met dit. Uh, ja, maar niet, niet zozeer. Nee, om het, niet in de pretpark, maar, maar nee, hoor zeker niet. Wat het wel, dat wel zijn achtergrond is. Maar, uh, hij heeft ervaring. Er, uh, ja, hij heeft er ervaring, in, maar ja. er zal geen banen uh, uh, en dat soort dingen komen. Wat gaat hij doen? Uh, nou, met name, hè, wat ik kan vertelde. kijken of er op het circuit hè, of er wat meer of er meer beleving kan komen. Wat natuurlijk wel ook, wat je bij Pretpark ook hebt. en dat zal het met name natuurlijk het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 geen liefdewerk oud papier. Dus is nee, nee. dus al flink geïnvesteerd geworden, ja. maar dat moet inderdaad ook uh, terugverdiend gaan worden. En, en, en Bernard van Oranje, wat voor rol gaat, speelt hij eigenlijk? Uh, nou, meer, uh, meer echt eigenaarrol. En het heeft uiteraard wel zijn, zijn visie en zijn ideeën ook op het circuit. En die deelt hij ook met ons. En uh, is ook actief daarmee bezig om met ons samen te kijken. Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Uh, maar is niet dagelijks op het circuit aanwezig. Ik probeer om... hem wel eens te krijgen, maar het lukt me gewoon niet. Nou, ik denk dat er met het ten... via het bureau, hè? Ja. ik krijg geen antwoord. Ik ja, nou, blijf proberen. Ja, dat doe ik ook. Hey, dat doe voor ik ons ook. Zit de directeur van het circuit, Ja, dat weet ik. En die maar... uh, gaan we in het, in het voorseizoen, als er een race is waar uh, de heer Bernard van Oranje mee rijdt, ja. uh, om te vragen of die samen een keer komt. Nou, wie weet dat, we dan, dat ik, het dan lukt. Ja. <laughs> als ja, hij, als ja, hij hier nou nou toch ja, is, dan kan hij ook wel even een auto keer naar Dat soort mensen hebben natuurlijk een hele volle agenda en ze krijgen ze heel veel aanvragen. Dat loopt allemaal inderdaad via een persagenda. Ja, nou, dat doe ik dus ook. En die zijn daar heel selectief in. Wat wel en wat niet. Ja, dat werkt anders als bij ons. Bij jou gaat het heel anders, Erik. Ja. Nee? <laughs> Gelukkig oh, Ik hoop dat het ja. zo blijft. <laughs> ik ga deze er toch inhouden. en uh, nee, voesten hem net zo lang tot hij wel komt. We blijven het proberen. Ja, tuurlijk. Anders, uh, hij loopt vaak zat op de screen. Ik kan hem ook nog wel een keer persoonlijk aanspreken. Maar uh, het zou leuk zijn als hij een keertje aan zou schuiven. Gewoon, ja, dat was ik leuk. Toch? Het afgelopen jaar uh, inderdaad die verandering. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen gebeurd. Hè? De die Grand Prix, ja. DTM. het uh, Verstappen British natuurlijk. Race he? Ja, wat, wat, wat dacht je dan? Dat was de hoogtepunt. Ja, ja. dat gaat het me inkoppelen voor volgend jaar. Nou ja, het is toch zo? Ja, het is ook zo. Uh, ja. Max Verstappen was uh, uh, een, een hoogtepunt. Ja. Niet alleen van het Scream, maar ook van het dorp. Ja.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 En, uh, ja, dat begon dan op vrijdagavond natuurlijk met een vol centrum. Ja. Uh, met Max met op al, het uh, Bordes. Ja, ja. En de Formule 1 auto voor ja. het Bordes. Het uh, was geweldig. En twee uh, prachtige dagen met mooi mooie mm -hmm. autosport. soms ja. uh, ja, ja, stond goed mens. op de kaart. Dus, uh, het was echt een, uh, een familieweekend. Ja, absoluut. Ja. Daar, ja, ja, uh, het was ook echt ja. insteken. En ja. Natuurlijk ook ja. met name van Jumbo. Ja. Uh, om, uh, om er echt een familiedagje uit van te maken. En dat is bijzonder goed gelukt. Ja. Er is, uh, uh, het was eerst een lekje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 goede verbindenis met, met Zandvoort. En met ons als circuit. Waar we natuurlijk Max al in zijn een brillencarrière ondersteunt met, uh, met allerlei zaken. En om te kunnen trainen hier op Zandvoort. Uiteindelijk ook om hier de Masters of Formula 3 te kunnen rijden... die hij ja. ook gewonnen heeft in 2020. En dat scheelt eerst. wel, hè? Toch dus ja, die band is al heel hecht en, en lang. En, uh, en hij vindt het natuurlijk uiteindelijk ook mooi... om uh, um één keer per jaar in Nederland natuurlijk... een mooie extra presence te hebben. Ja. En Zandvoort uh, is zijn thuiscircuit, zegt hij ook. En uh, ja, we hopen dat we dat nog lang kunnen doorzetten de komende jaren. Maar ja, weet je, het wordt een wereldster. Ja. Het wordt natuurlijk steeds ja. moeilijker, ja. Ja. Nou, dan moet je Max ook maar nemen, hoor ik net. Oh. Ja, waarom niet? Waarom ja, misschien is het makkelijker ja. als jullie naar het circuit komen die dag om de uitzending te doen. Nou, die staat nou, dat, kan dat, kan dat kan ook. Dat kunnen we ook doen. Ja. Dat gaan we, ja. zeker, dat gaan we ja. zeker doen. Ja. 20 mei is dat. Ja. We schrijven het op. We schrijven op. Dan zitten wij ja. goedemorgen Zandvoort vanuit het circuit. Ja. Bij deze. Bij deze. Bij deze.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 kennis van heeft genomen en in meeleeft en in meedoet. Uh, dat is ontzettend leuk. Dat wordt ieder jaar meer. Uh, DTM hebben natuurlijk een hoogte. Ja. Dat is in ja. twee weken ervoor. Uh, op 19 en 20 augustus. Een seizoen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Klopt. Het uh, was wel moeilijk om dit jaar die datum rond te krijgen. Niet omdat DTM niet naar wil wilde komen, maar om de goede datum te vinden die ook in hun kalender en in onze kalender paste. En dat uh, is een aantal keer heen en weer geschoven, maar uiteindelijk is nu definitief 20 augustus geworden. En ze blijven hè, DTM. Ja ja, ja, zo, ja. Ja, ja, ja. Het contract niet wat we hebben in. loopt sowieso ja. tot ja.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 dat uh, er is ook een lijstje met circuits waar ze het vaakst gereden hebben. En er staat nu op de gedeelde vierde plek uh, van het circuits. Dat waar deze het, het is, meest ja. gereden heeft in de hele historie. Ja. En uh, het eerste circuit buiten Duitsland. Dus met dat betreft Kijk, dat geeft het wel aan dat er een uh, lange traditie en historie ja, is. Historie ja, ja, ja, leuk. Ja, leuk. Um, Italië, heb je ook nog? Ja, ja. ja ook leuk. Ja, uh, 24, 25 juni, uh, twee dagen. Uh, Samfred in teken van Italië, of van het Suïe in ieder geval. En, uh, met is, het, Italië, is het twee dagen? Ja, twee dagen wordt. Het was ook één dag toch? Het was één dag. Uh, dat, was, dat was ook zo omdat het meer een lifestyle evenement was. Maar we gaan ook wat meer racen toch weer. Met, met Italiaanse auto's, natuurlijk met, met name nee. Ferraris en Alfa Romeo's.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 De, je haalt het zelf al aan, hè? Uh, Italia was een, een, een lifestyle. Ik hoor net uh, ja. dat we er heel erg door moeten praten. Ja. En heel even kort. Uh, is dat de toekomst eigenlijk? Een lifestyle met circuit? Uh, nou ja, het is een van de dingen. Die, een van de haakjes natuurlijk. Je kijkt natuurlijk altijd naar mogelijkheden. En, en lifestyle zeker. Hè? En met name uh, gekoppeld aan de auto's. Kijk, automerken willen zich natuurlijk ook steeds meer onderscheiden. En een bepaalde nou. richting opdenken. Ja. Of het nou sportief is, of misschien meer de Historisch, boek, of, of, uh, of, ja. of wat dan ook. Ja. Uh, en wij zijn daar natuurlijk perfect locatie voor om ja. dat uh, naar toe te Nou Ja, dat die combinatie met het grote terrein, die eventmanager die ja. nu uh, erbij zit ja. en uh, bijvoorbeeld de familiedag laat zien dat dat bij ja, elkaar hoort. Absoluut. Ja. Zeker weten. Dus dat ja. kan alleen maar mooi zijn voor de toekomst Heel hier. Goed. Goed. Heel nou, met goed. deze woorden sluiten ja. wij af, want ja. ook wij moeten stoppen. De regie die uh, kijkt. Streng Is streng. streng. ik, ontzettend bedankt Dank dat je wel, ons laat Dus ja, ja, ja, Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. 20 mei dan. Ik Zal niet de eerste gaan zijn. Nee, nou ja. Dat zou kunnen. Wij danken. Wij danken Hotel Hoogland ja. voor uh, het hele jaar de gastvrijheid. Ja. Gert van Kuik voor de koffie. Gertie Rutte, ontzettend bedankt voor de kooppresentatie. presentatie en Jij de dankjewel, cork. Ben Zonneveld. Ja, voor de muziek en de regie. En uh, wij sluiten over met de goede jaarwisseling. Voor en, iedereen. En, tot volgende week. En tot volgende week.